Weer zien we iemand na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Dit keer is het het langzittende Kamerlid, Kees van der Staaij. Al jarenlang is hij de leider van de SGP... en al 25 jaar zit hij in de Tweede Kamer. Nu stopt hij ermee, hoorde mijn collega Lars Geerts... want hij wil niet zijn leven lang in de politiek werken. Daarnaast zegt hij ook dat het Kamerlidsmaatschap heel veel vraagt. zowel van hemzelf als van zijn vrouw en kinderen. Het waren tropenjaren en al met al ben ik sterker gaan verlangen... Naar iets meer luwte, iets meer focus, iets meer leven buiten de opslokkende wereld van de politiek, was getekend Kees van der Staaij. Christoffer volgt hem op. Die zit sinds vijf jaar voor de SGP in de Tweede Kamer. Er was veel te doen om de voorzitter van de Spaanse Voetbalbond... die pakte een speelster na de WK-finale onverwacht vol op haar mond om te feliciteren. Was de speelster totaal niet blij mee? Ze eist dat de voorzitter opstapt. Maar dat gaat niet gebeuren, zegt hij zelf, want hij deed niks geks. Je hoort correspondent Edwin Winkels. Dat was gewoon met toestemming van de speelster. Het was zij die mij optilde. Toen zei ik een kusje en gaf ik haar een kusje. En gaf zij me nog een tikje op de, op de de voorzitter noemt het een heksenjacht en stapt naar de rechter. Ook in Brabant lijken partijen in het provinciebestuur het eens te zijn over een coalitie. Zes partijen gaan de komende jaren de provincie besturen. Opvallend, de BBB doet niet mee. Na de verkiezingen waren zij de grote winnaar. Maar het lukte de partijen niet om een coalitie te vormen. Een opvallende oplossing voor het kamertekort in Nijmegen. Een studentenhuisvestingclub laat internationale studenten samen één kamer huren. Studenten die hiervoor kiezen krijgen met z'n tweeën 18 vierkante meter. Ze betalen allebei de helft van de huur. En dat komt neer op zo'n 240 euro per persoon. De kamers zijn populair. Binnen no time waren ze vergeven. Toch is de landelijke studentenvakbond niet super enthousiast. Ja, als je internationale student bent en je enige alternatief is slapen in een bushokje... of in krakkemikkerige noodopvang, dan is dat natuurlijk mooi. Maar we voorzien ook zeker problemen. Denk aan privacy, denk aan je goed kunnen concentreren, maar je ook kunnen terugtrekken. En dan gaan we de standaard voor uh, je leefomgeving wel heel erg laag leggen, denk ik. Het gaat in Nijmegen nu nog om een proef. Het weer, op steeds meer plekken breekt de zon door. Maar vooral in Limburg en het oosten zijn er nog flinke buien. Het is zo'n 20 tot 25 graden. En dit weekend is wisselvallig met een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan twee korte files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Veen, Vijf minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag. Bij de Koentunnel vijf minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers is de zomer van ZFM met, met nu Waze Radio. Radio alleen op ZFM alleen op ZFM I got the words I love you to another trip of my time At your house again Are we of friends There's so much that I wanna say But I gotta hold it back So scared how you react I just have En niet alleen vanuit de studio bij Race Café Rabbel... maar ook op straat uh, is het uh, nodig aan informatie te winnen. Zo ook van onze razende reporter Carina Veren op locatie. Carina, ben je daar? Ja, ik ben er zeker. En waar ja, sta ja. jij op dit moment? Uh, ik ben nu bij Vavageplein, uh, bij de politie die hier een hele mooie stand heeft. En, en ik zit hier naast Kim... Zij is uh, politie in uh, Amsterdam, maar zij is ook uh, verantwoordelijk voor de social media... dus heel veel kinderen en jongeren kennen haar. En uh, nou, ik vind het wel leuk dat ik even nu naast haar sta, want, uh, of zit eigenlijk. Ja. <laughs> zit. En, uh, want ja, jullie hebben een hele, hele mooie stand, heel veel collega's zijn hier aanwezig. En uh, hoe vind je de sfeer tot nu toe vandaag hier? De sfeer is super en ik hoor je al zeggen, we hebben heel veel collega's, maar dit zijn ook heel veel collega's van werving en selectie. Hè? Dus dat zijn niet de collega's die uh, normaal gesproken op straat bijvoorbeeld in de op aanwezig zijn. Dus dat is wel even belangrijk om te vermelden, want het is echt wel met een reden en een doel dat wij hier zijn. Want wij willen natuurlijk heel graag een andere kant van de politie laten zien en ook laten zien wat ons werk allemaal inhoudt. Zoals bijvoorbeeld hier binnen kan je gamen met de politie en dan kan je je skills testen en die skills die worden zeg maar omgezet richting het politiewerk. Dus hoe zijn jouw game skills nou terug te halen op het politiewerk? Dus wat zou voor jou nou passend zijn binnen de politieorganisatie? En je kan ook racen in een echte race simulatie. Dat is helemaal tof, want ja, daar willen wij ook de boodschap mee afgeven. Racen, prima, maar dat doen we niet op de openbare weg, want we willen het wel veilig houden ja, en als jij hier nou een hele goede tijd mee kan zetten, dan maak je ook nog kans om echt op het circuit te kunnen racen. Nou, wow, dat is echt een ultieme prijs natuurlijk. Ja, is, en ja, de kinderen die hier komen en de jongeren die hier komen, die uh, zijn hier wel voor te porren denk ik hè? Ja, zeker. En het is ook vooral heel leuk om te zien dat ze zoveel vragen hebben over de politie. Want wat doe je nou allemaal en hoe kom je bij de politie? En dat is heel belangrijk dat de collega's van Kom bij de politie, dus werving en selectie aanwezig zijn. Want ja, welke vooropleiding heb je nodig? En uh, wanneer staan de opleidingen open? En wat moet je allemaal kunnen doen tijdens de opleiding? Dus ja, dat is wel heel belangrijk dat ze die vragen specifiek aan iemand kunnen stellen van recruitment. Want ja, dan heb je wel meteen het antwoord waar je naar op zoek bent. En uh, zijn er dan ook meteen... Uh... Uh, ...degene die de vragen stellen denkt van... ...hé, hey, oh nou, dat lijkt me toch wel heel erg geweldig om uh, bij de politie te gaan. Ja, je merkt soms ook wel dat er een bepaalde twijfel is. Hè? Want dan uh, wordt er wel eens uitgesproken van... ...ja, het politiewerk is niks voor mij. En dan stellen wij de vraag waarom niet. Ja, omdat ik het misschien toch wel een beetje spannend vind om altijd hè, voor aan te staan. Je weet niet wat je meemaakt. Maar ja, het politiewerk is zo veelzijdig. We hebben bijvoorbeeld ook onze meldkamer, het operationeel centrum. Die zijn ook keihard op zoek naar collega's. En je bent van zo'n groot belang binnen de organisatie, want je neemt de meldingen aan. Hè. Als er 112 wordt gebeld of 0 je moet het in alle rust uitgeven aan de collega's op straat. En daar wordt bijvoorbeeld ook naar gezocht. Maar de mensen van werving en selectie... daar hebben we ook collega's bij nodig. Dus de politie is zo veelzijdig... Het zijn niet alleen de 112-meldingen en vooraan staan met alle actie en spanning. Nee, er komt nog veel meer bij kijken. En dat is super vet als je dat dan uit kan leggen aan iemand die geïnteresseerd is in de politie. Eigenlijk een bepaalde vorm van angst heeft. En dan ineens overtuigd kan zijn voor het allermooiste vak. Want ja, dat vind ik nou eenmaal, het politiewerk. Ja. Ja, en dat draag je natuurlijk ook heel erg uit op je, op je hele goede vlogs. Ja. Uh, ik hoor nu net al kinderen op de achtergrond zeggen. Hé, hé, hé, dat is, uh, is, is kind. Ja, hè? Dus ze hebben je al gefotografeerd, zie ik. Maar uh, je hebt van de vandaag natuurlijk ook weer een leuke story gemaakt, denk ik. Ja, zeker. Ik maak de story meestal achteraf. Hè, want die vraag krijg ik wel eens van ja, waarom uh, je plaatst het later dan dat je er bent. Maar dat komt omdat het werk wel voorgaat. Dus ik heb al heel veel filmpjes gemaakt, al heel veel foto's gemaakt. Um, dus dat komt zometeen allemaal netjes op de story op Instagram voorbij en uiteraard ook op TikTok. En er zal ook vanzelf weer een post uh, voorbij komen met leuke foto's die ik hier heb gemaakt. Om toch te vermelden wat we hier allemaal weer gedaan hebben, zeg maar. Ja, want het is echt een uniek evenement. Het weer is goed. Uh, nou ja, we, we staan op de kaart uh, op de wereld. Ja, en... Vind je het zelf persoonlijk leuk dat je hier vandaag weer aanwezig kan zijn? Ja, ik ga dan waarschijnlijk iets zeggen wat heel... Uh, maar ik heb niks met Formule 1. Dus ik denk dat iedereen nu heel boos wordt op mij. Maar uh, nee, ik vind het vooral heel mooi um, dat ik kan zien... hoe dit allemaal vorm wordt gegeven. Ik ben ook heel erg trots op Nederland. Ook heel trots op de Nederlandse politie. En ook trots op de organisatie van het circuit hier in Zandvoort. Want je moet het toch allemaal maar weten te regelen. Alles in veiligheid weten te brengen. Alles in de juiste banen. Nou, we hadden het net nog over de NS. Hè, hoe die het voor elkaar krijgen om zo'n stroom mensen... perfect naar binnen te geleiden... Ik denk dat ik daar gewoon heel erg trots op kan zijn. En ik vind het heel mooi dat ik hier aanwezig mag zijn om mijn politiewerk te vertegenwoordigen. En vol trots te kunnen laten zien hoe mooi ons vak is. En met zulke leuke dingen hier binnen. En ja, daar ben ik ontzettend trots op. Dus ik vind het heel leuk dat ik hier aanwezig mag zijn. Zeker. En ik zie hier een, uh, een hele bijzondere auto. Ik uh, vroeg me net al af, is die speciaal voor uh, deze dag uh, ja, uh, neergezet? Uh, speciaal aangekocht? Maar nee, niets is minder waar. Dit is uh, voor de kenners onder ons, de welbekende Porsche. En dit is gewoon ons oude dienstvoertuig. En dan ga je echt terug richting de Rijkspolitie. En een leuk weetje hierbij is, bovenop de politieauto zit één blauwe lamp. Ik weet niet of jij die gezien hebt. Wij noemen een politieauto vaak een pitauto. En mensen zeggen nou, dit auto, wat dan de afkorting. Dat heeft gewoon alles te maken met deze hele bekende blauwe pit die vroeger op de politieauto zat. Nou, daar leer ik ook weer wat. Maar ja, deze auto is dus gewoon helemaal niet meer handig om over straat uh, te rijden. Want ja, uh, we hadden het net al over, als je iemand moet arresteren, waar moet je hem dan in deze Porsche laten? Nou ja, dat is inderdaad. We hadden natuurlijk al een gesprek en je zei meteen, ja, deze moet teruggehaald worden, want dit is vet, dit is stoer... Ja, het ziet er heel leuk uit. Dat ben ik volledig met je eens. Maar de ruimte is totaal niet handig. Uh, met al onze bepakking wat wij bij ons hebben. Je moet je hier echt uit de auto trekken bijna. En dat werkt niet. En op de achterbank zou je samen met een arrestant moeten zitten. De ruimte is er niet. Nee, het is mooi om te zien. Het is ook echt een museumstuk. Het wordt ook echt voor dit soort evenementen gebruikt. Want ja, het is natuurlijk heel leuk om hiermee op de foto te gaan. Uh, maar ik is niet handig meer voor het operationele politiewerk. Nee, zeker waar. De kinderen die... Uh, langslopen. En sowieso de volwassenen mogen er wel even in zitten, toch? Zeker, ze mogen erin zitten. Er zijn ook collega's aanwezig die hem dan even aanzetten. Hè. Dus je kan ook echt de ouderwetse motor horen, de ouderwetse toetsen en bellen. Dus de officiële geluidssignalen zitten er nog in. Ja. Uh, dus dat is allemaal wel heel leuk om te horen, ja. ja. Die wil ik eigenlijk wel even horen. Ik weet niet, kan dat? Is dat lastig? Oh, daar moet echt iemand in. Nou, misschien zo dan nog. Karina? Ja. Nee, ik ik, ja, ik wil je heel erg bedanken. Echt superleuk om je te ontmoeten. En ook Heel erg goed dat jullie hier vandaag zijn voor de werving en selectie ook. En voor het racen natuurlijk. Carina? Ontzettend belangrijk dat we hier zijn. Mooi dat we hier mogen zijn. En jij bedankt voor het leuke interview. Ja. Nou, graag gedaan. Tot de volgende keer. Doei! Carina? Ja? Zou ja? je Kim nog even kunnen vragen op welke uh, kanalen, welke TikTok en Instagram uh, we de foto's terug kunnen zien? Kan ze het nog even oh. noemen? Ja, hoe heet jouw uh, uh, Instagram kanaal? Of dat vragen ze nu vanuit studio. Oh. Mijn Instagram-kanaal is Politie Kim van Wijn. En hetzelfde geldt voor mijn TikTok-kanaal, ook Politie Kim van Wijn. Oké, okay. nou duidelijk. Nou, dan gaan we allemaal even kijken. Ja, zeker. Oké, okay. hey, dank je. Graag gedaan. Okay. En dank je wel, Carina. En uh, misschien ja. horen we jou uh, later nog. Ik, ja, ik ga nu door naar een volgende plek. Oké. Okay. heb ik ook al bedacht. Nou, tot, zo. tot straks. Bye. Dag. En uh, ondertussen uh, is men ook op het circuit weer begonnen aan de tweede vrije training. Waar uh, zojuist Oscar Piastri van McLaren. En gevolgd door Daniel Ricciardo. En dat apart van elkaar uh, in de banden terecht zijn gekomen. Dus uh, nou ja, de uh, vrije training ligt op dit moment stil. De rode vlag is gezwaaid. Dus uh, we zijn even in afwachting uh, van het wegslepen van de auto's. Maar voor de ja, uh, monteurs van McLaren. En alv Ja, lijkt het een uh, lange dag te gaan worden. See what you do to me, oh, no, no, no I be on my business, surely But you be on my mind, surely Let me limit my honey, ya <laughs> <laughs> <laughs> Kiss me daughter tota, the Kiss me daughter tota, phone Can't you see I'm into ya Can't you see I'm in love Kiss me to the cellular, kiss me to the oh, phone. Yeah, messing with my mind, to I can't talk on oh, oh no, no. Family, I know, family, I know. What it feel like, what it feel like Like I know I see beat for real life, for real life In a mic <coughs> conto, <coughs> lovin' up your body in fast and slow-mo If I hit you, it's my combo Can you never ever let me go, hold oh, on Kiss me to the cellula, kiss me through the phone Can't you see I'm into ya, can't you see I'm in love Cellular, kiss me kiss me Yeah, yeah. I see with my I can't Oh, no, no. know. oh I know. Emiliana, I oh I know. You're yeah, yeah, in a know.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 In an opera house, but I'm a lion, and I ain't scared of no mouse. Whoa, whoa, whoa! Leave me where I'm having fun. Hey, hey, hey! That's light in the morning sun. Welkom terug weer bij uh, ZFM Zanvoort. Met uh, tijdens de speciale GP-uitzending, uh, de F1-uitzending voor dit weekend. En die wordt uh, voor deze middag uh, is die voor konto voor Beb, Sandra, Thomas en mij. Dolly. Um, wat ook een aspect is uh, van het racen, dat, uh, dat zijn een paar mensen op de achtergrond. Dat zijn de thuisblijvende vrouwen die niet zozeer van de Formule 1 houden. En die hebben zelfs een speciale titel gekregen. En die noemen ze raceweduwen. Uh, met dat in ons achterhoofd hebben wij ooit eens aan Marco Termes, uh, onze plaatselijke dichter en schrijver, gevraagd of hij daar zijn uh, fantasieën op los kon laten om te kijken of, daar, uh, of hij daar een mooi verhaaltje over kon schrijven. En dat is hem helemaal gelukt. Ik heb dat verhaaltje bij me en dat wil ik heel graag aan u voorlezen. Komt ie, Rees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 De bedenker van het woord, woord raceweduwe heeft hoogstwaarschijnlijk sinds de zeventiger jaren een paar stadia sociaal-maatschappelijke evolutie overgeslagen. Ik vermoed namelijk sterk dat het woord aan het zwakzinnige reptiele brein van een mannelijke Neandertale ontsproten is. Nog nooit van een dolomina gehoord? Emancipatie? Zelfbeschikking? Condooms? De pil? Vrouwen zijn tegenwoordig mans genoeg, kereltje. Ze besluiten zelf wel of ze mee willen naar een circuit of niet. Die hou jij niet tegen. Willen ze niet meegaan met een als overmaatse kleuter geklede man... om de geur van benzine en verbrand rubber op te snuiven? Dan kun je de vergif op innemen... dat de vrouw in kwestie echt niet braaf thuis zit te wachten met een breiwerkje... een kopje thee met een Maria kaakje... en een open geslagen Ariadne op schoot... Die belt zich in de dagen voor het raceweekend, suf naar vriendinnen om het ergens supergezellig op een zuipen te zetten en is flink de beest uit te hangen. Ik hoor het haar zogenaamd opofferingsgezind zeggen. Nee hoor ga alsjeblieft heel het weekend weg. Ik sla me er wel doorheen. Wellicht zit madame de reesweduwe wel op Tinder om eens lekker uit de bocht te vliegen. Nou, in dat geval hangt de geur van verbrand rubber nog dagen in de slaapkamers. Mannen die niets om racen geven, maar wel om gewillige raceweduwen. Het begrip raceweduwe krijgt nu toch opeens een heel andere lading. Toch, racefans? Met de groeten van Marco de Mes.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 Too sure. Voor zijn geluid uit de jaren 80, 90 en de grootste hits van nu op ZFM. Het ging te snel, Jum Pel. ach je kent het wel. Gap, ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat ze heen aan en Nu ben ik weer alleen. Wat ze zegt, ik zou er echt niet weten. Ze spreekt een beetje vrouw.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 Ja, en we schakelen nu over, live over naar het circuit, uh, waar uh, Lucas Degen staat. Lucas die, uh, is de oprichter van F1 Race Reporter, de Formule 1 podcast. Lucas, kan je mij horen? Ik kan je... Maar net horen, kan je mij horen? Ja, nog, wij kunnen jou belangrijk. prima horen. Uh, uh, Lucas, jij bent uh, van de podcast die eigenlijk altijd de Formule 1 beschouwt. Uh, of tenminste de Grand Prix beschouwt. Uh, de, in de week nadat het heeft plaatsgevonden. Dus uh, jij bent nu aanwezig in Zandvoort. Uh, wat ga je nu alvast meenemen voor je podcast voor volgende week? Wat zie je? Oh. Wat maak je mee? Wat, uh, Dat is een goede vraag. Nee, de sfeer sowieso, de sfeer is goed. Het is weer vol. Wat mij heel erg opvalt is, ik was hier het eerste jaar. Ik zie opvallend veel vrouwen. Dat is een goede ontwikkeling. Zeker. En, uh, en ook uh, meer uh, internationale fans. Dat eerste jaar was heel veel Oranje, heel veel Hollandse fans. Nu zie ik ook Lewis Hamilton, Lando Norris. dat is een goede ontwikkeling. Ja, dus uh, we kunnen eigenlijk zeggen dat corona ons niet meer in de weg zit. Alles is weer vrij, iedereen Klopt. reist weer en iedereen ja. komt weer. Ja, geweldig. Ja. Heel goed geregeld, allemaal. De treinen werken mee. Uh, waar, waar sta jij nu? Nou, ik zit op de tribune uh, in de gang Zitzstraat. En ze zijn bezig met de trainingen. Die was net gevraagd. Want uh, McLaren dreigt in de derde, vierde, volgende al vervangenen. Maar die is weer gemaakt. En nu zijn ze vol. Aan het uh, trainen voor uh, de afstelling van morgen, de kwalificatie. Ja, wij zagen hier inderdaad uh, Oscar Piastri van McLaren en Daniel Ricciardo van Alfa Tauri, ja. uh, in de banden belanden. Uh, maar de uh, ja, training is nu weer hervat, de tweede vrije training. En uh, ben je er morgen ook bij en zondag? Uh, ik ben er morgen bij, zondag niet. Zondag ga ik lekker thuis zitten, want dan zie je toch wel meer. En aangezien ik het eerste jaar er ook nog bij was, dacht ik ja, mooier dan dat wordt het niet. Maar wat wel interessant is, is dat het denk ik de baan is waar je het moeilijkst kan inhalen. Nog moeilijker dan op Hongarije. Want Hongarije noemen ze al Monaco zonder muren... Dus de kwalificatie hier is misschien wel de belangrijkste van het hele jaar morgen. Dus dat is wel leuk uh, om even te bedenken. Ja, we hebben net het uh, weerbericht voorgelezen. Het, het lijkt droog ja. te worden bij de dagen zaterdag en zondag tijdens uh, de kwalificatie en de race. Um, wanneer is jullie uh, podcast te beluisteren over deze uh, Nederlandse Grand Prix? Uh, maandag, dan nemen we om vijf erop. Dan ga ik het monteren en dan is het tussen... 8 en 10 avonds te beluisteren. En de link is f1podcast.nl. En jullie zijn ook te vinden natuurlijk op de uh, kanalen Spotify en ja. uh, in Apple Music. Ja. Nou, Lucas Degen van uh, ja. F.E. Race Reporter Podcast. Hartelijk bedankt voor jouw updates. en uh, Heel erg veel plezier nog vandaag. En, uh, en ook Dankjewel. nog uh, de rest van het weekend. En we gaan naar je Dankjewel. luisteren. Dankjewel. Dankjewel. Goed. Hoi. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. May You don't even have to do too much You can turn me on with just a touch That I see that with us. Clock strike one up on the roof. Clock strike two, I'm busting move. Feel so high, I'm never coming down. Tell my friends, don't don't believe. Let's go hard, let's levitate. Feel so good this time. We're staying up. It's an all-night baby. Staying all night up, no sleep. It's about to get crazy. Before I Thank you We zijn hier staan hier samen met uh, Janja de Kloet, wethouder uh, Formule 1-zaken in uh, en, uh, nou, we hebben De eerste avond hebben we achter de rug. Uh, waar ben, ben je gisteravond nog in het dorp geweest? Ik ben gisteravond nog even in het, in het dorp geweest. Daar was het ongelooflijk gezellig. Volgens ja. mij is het allemaal ook goed gegaan, maar ik heb de burgemeester daar nog niet over gesproken. Uh, we hadden hem straks aan het worden. Oh, dat is heel mooi. Uh, maar de indruk die ik kreeg is dat het een, uh, een buitengewoon levendige en uh, gezellige boel was. Ja. En Nu trek je je terug uh, het hele weekend op het circuit. Uh, nee, gedeeltelijk op het circuit, want daar gebeurt ook van alles. Maar uh, ik ga ook zo nu al even doorpinnen om te kijken hoe het daar is. Ja, ja. Oh, uh, en er is nog een bijeenkomst van de gemeente, gemeenteraad, zeg maar, vanmiddag, vandaag. Uh, die is morgen. Oh, die is morgen. Oké. Okay. Een weenig op de gemeenteraad. De gemeenteraad is uitgenodigd om uh, nou ja, ook naar het, naar het circuit te komen. Die hebben natuurlijk destijds de beslissing genomen dat het deze kant op, op moest komen naar Zandvoort. Uh, dus ja, die hebben uh, een duidelijke rol gespeeld. En uh, ja, niet meer dan terecht dat ze ook komen. Ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Uh, gisteren, uh, tenminste de afgelopen twee jaar was er op donderdag een, uh, een bewonersdag. Hè. Dat uh, weet je waarschijnlijk ook. Want je was er nog geen wethouder, maar uh, je hebt het wel Gehoord natuurlijk, dat werd erg op prijs gesteld door de standvoerders en helaas, is die, was hij er gisteren niet. Nee, dat is een besluit van, van het circuit zelf, van de organisatie, DGP, het Circuit Formule 1-organisatie. En die hadden, hadden daar redenen voor om het dit jaar niet te doen. Veiligheid, misschien ook nog een kostenaspect, je ziet wat van organisatie opgeduid wordt op het circuit. Ik um, kan je misschien iets voorstellen dat zeg, nou, zo uh, ongelooflijk massaal, want het waren gewoon 14.000 uh, bezoekers. Uh, maar dat is aan hen. En uh, We zijn er wel over in gesprek. Ik vind wel dat we uh, het, het gesprek over moeten blijven voeren. Want ik weet ook dat de zandvoorders het buitengewoon gewaardeerd hebben steeds. Dus, dus de, de kans is groter dat het volgend jaar dan eventueel wel is? Uh, die uitspraak durf ik in dit geval niet te doen. Uh, maar ik, uh, we zijn wel in, in gesprek met ze. Over, en, maar over heel veel dingen. Nou, je kunt je afvragen: veiligheid. Het is natuurlijk twee jaar heel goed gegaan. Waarom zou het dit jaar niet goed gaan? Ja, je ik kan niet zeggen van dat het twee goed gaat, dus gaat het je ook goed. Uh, daar zou je wel denken. Je merkt wel dat er heel veel routine al komt in de, in de organisatie. Maar juist het aspect veiligheid is iets dat we elk jaar opnieuw heel strikt bekijken. En um, ja, daar gaan we natuurlijk buitengewoon zorgvuldig mee om. Ja, ja. Nou goed, het wordt een lange dag. Uh, dus je verdeelt je tijd tussen en het circuit en het dorp. Ja. En dan ga je kijken of alles goed gaat en dan zien we elkaar morgenochtend weer. Dankjewel. Oké, okay, ik, uh, ik ben er zeker. Dankjewel. Ja. Nou, wij ook. Dankjewel. Oké. Okay.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 Ces pensées qui me font vivre en enfer Ces pensées qui me font vivre en enfer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 Ja, en daar zijn we weer. En, uh, ben jij we er hebben... ook weer? Ja, ik ben er ook Jij ook? Ja, je staat helemaal weg, weg te zwijnen. Ja, net. Oh, een prachtige stem heeft deze zanger zeg. En hoe dat begint. Ik, ik werd helemaal uh, ja, gehypnotiseerd. <lacht> ja. Uh, een poosje geleden heeft uh, Sandra een oproep gedaan. Uh, ze hey, wilde iemand uitdagen om uh, aan een quiz mee te doen... Die, uh, die ze heeft uitgezet. Om eens te kijken... Wie er nou heel veel weet van het circuit? Nou, daar hebben uh, precies zeggen en schrijven nul mensen op gereageerd. Dus uh, we hebben een uh, vrijwilliger uh, aangewezen om. Uh ja. Nadrukkelijk om, ook uh, aangewezen. Jazeker. Ja, ja. Ja, jij bent ja. hem, Thomas. Jij bent hem. Oh, ja, Thomas is hem en ja, Thomas blijft hem. Maar dat is natuurlijk best wel heel grappig. Want uh, Thomas is uh, een, uh, van, van de nieuwe generatie jongeren, zeg maar. Hè? Ja. Of, of zit je er al ietsje boven nou, ik inmiddels? Ik denk dat ik er inmiddels iets boven zit. Ja? ja. Adolescent? Ja, zoiets. Ja, oké. Okay. <laughs> nou ja, de, de perfecte doelgroep aan, uh, om aan deze quiz mee deel te nemen. En eens te zien wat... Iemand van jouw generatie weet van de geschiedenis van de, van de Grand Prix? Ik verwacht dat Thomas heel veel weet. Ja, ja, ik weet het dus niet. Volgens mij moeten we ja. even opschieten, want we zitten een beetje in tijdnood. Is dat zo? Nou, ja. oké. Okay, doe jij gauw de eerste vraag. Uh, Thomas, ja. uh, wanneer vond de allereerste Nederlandse Grand Prix op het Zandvoortse circuit plaats? Wil je multiple choice of wil je vrije antwoorden geven? Ja, ik dacht ergens eind 70, maar... Dat is fout. Oké. Okay. Uh, <laughs> Dan gaan we over naar de multiple choice. Uh, welke coureur heeft de meeste oh. overwinningen op zijn naam staan in Zandvoort? Was dat Alain Prost, Nelson Piquet, Jim Clark of Nicky Lauda? Lauda. Nee. Oh, oh nou. <laughs> in welk nou dit jaar... gaat allemaal over vroeger, hè? Dus... Uh, de, de, ja, de, ja, precies. De, de, deze ja. weet je. In welk jaar keerde de Formule 1 terug naar Zandvoort na een afwezigheid van 35 jaar? 21. Heel goed. Uh, hoeveel DRS-zones heeft Squee? circuit? Twee. Eén. Eén. Ja, dat, dat, dat, dat, dat zei ChatGPT. Maar misschien heb je wel gelijk. Ik dacht of, dat het ook een. Eentje... Over de uitslag van deze quiz kan niet. Oh, Oké. Okay. <lacht> uh, wat is de beruchte bocht met uh, een komvormige uitloopzone aan het einde van het rechte stuk op het? Arie Luindijk. Mm. Klopt dat? Nee. Nee, dat klopt niet. Dat was Tarzan. Tarzan uh. is de eerste bocht. Dat is ook een kombocht. Ja. De laatste bocht. Nou, ik, ik, nee, nee, inderdaad, de kom, beroemdste kombocht bocht is... is waar waar is dat jurylid nou weer? <laughs> en, uh, ja, nee. Uh, even kijken. Uh, ja, Marten, la, Marten. laatste vraag. Ja, ja, dan uh, daar gaan we door. Uh, dit is stom opgeschreven. Uh, <laughs> Welk team heeft de meeste overwinningen behaald... tijdens de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort? Was dat Mercedes, Ferrari, Red Bull of Williams? Uh, nou ja, ik zou nu haast denken Red Bull, maar... Nou, misschien komt dat in de toekomst nog, maar het is Ferrari. Oh, Ferrari. Ja. Oké. Okay, okay. Nog eentje? Nou, oké. Okay, voor één. Oké. Okay. Nou, je, eigenlijk heb je het antwoord al gegeven. Wat was een opvallend kenmerk van het circuit dat voor uitdagingen zorgt tijdens de terugkeer van de Formule 1 in 2021? Wat bedoel je? Het heeft met een bocht te maken. Ja. ja oh ja, dat, dat wij een koenbocht hebben. Ja. En uh, het, het, het correcte antwoord was kombocht, maar steile hellingen had ik ook goedgekeurd. Oké, okay. nou. Ik, uh, ik vind jou even applaus hey. voor Thomas. Hey. En ook Thomas ook, ook, heeft ook een nog een voor de En een bedankje voor Thomas, want die heeft ons wel door deze oh hele marathon-uitzending heen geloodst. Ja. zonder problemen. Helemaal te gek. Dat, uh, nou, Thomas, de eeuwige roem is voor jou dat, uh, van deze quiz. Goed gedaan. Zullen we dan nog maar even de muziekje luisteren voordat we ja, zo naar gaan we Carina doen. gaan? Papa l'Americano, wanneer ze van l'Amour s'otta luna, kom maar daarheen en kijk, bedi jij de Papa l'Americano, Papa l'Americano. Da lei non die tu la parla americano Dopo non so la moda so taluga Come da lei non cade Asking Rita, who is it, is it true? Wordt het voor de laatste keer in, uh, in onze studio tijd, uh, ja, de, de hoogste tijd om nog eens een keer om te schakelen naar Carina Veren. Carina, waar ben je? Ja, nou, ik uh, ben hier bij Bernie's, uh, bij een very special guest, uh, namelijk de uh, bekende chef, de bekende kokchef... Uh, Leon Mazerak, hey. die normaal bij Carol hey, is. De slimste De sterrenchef is. De slimste mens. mens inderdaad. Yeah. Ja, ja, maar vanavond in de moet hij wel koken. En hij heeft. Een, ja, ik ben eens buiten. Maar hij heeft een uh, prachtig menu samengesteld vanavond hier bij Bernies. En oh. uh, nou, hij gaat het je even allemaal uitleggen. Want het is echt ook oh. heel erg mooi samengesteld. Speciaal voor hier, voor de gasten bij Bernies. En uh, ja, ook wel met een touch van Zandwoord. Dus nou. dat gaat die even eenmaal uitleggen. Fantastisch, ik ben benieuwd. Dag Leon. Je gaat natuurlijk in dit soort he, zo chique beachclub met zo'n zwembad. En, uh, en dan de ja. Formule 1, dat hele moderne sfeertje. Moet je ook een beetje oppassen. Ik moet ook wel bij Zandvoort passen. Ik ben natuurlijk ook twee jaar chef geweest hier. En dan heb ik Zandvoort een beetje leren kennen. En daarom heb ik eigenlijk voor gekozen om uh, de, de keuken zo te laten zijn... dat die aansluit bij ook een beetje iets down to earth. Wat. Dus we hebben vis, maar dan meer bijvangstvis. We hebben uh, bijvoorbeeld... Uh, en in uh, uh, de gerecht waar ook wat duin best uit het, uh, het spiedepark uh, in verwerkt zit. Uh, we hebben uh, vlees wat minder courante te delen. Dus niet alleen maar kreef en kaviaar, dat is een beetje, wel een beetje makkelijk zijn en dat was nog niet zo ja. bij dus, uh, we hebben En allemaal Nederlandse producten. Geen herten, hè, want ja, we hebben natuurlijk heel veel herten hier bij Zandvoort. Ja, ik dacht, die discussie ga ik vandaag uitleggen. <laughs> ja, zeker. Ja, zeker. <laughs> maar, uh, nou ja, dit is natuurlijk een prachtplek. En uh, vind je het zelf ook speciaal dat je nu zo hier bij dit grootse wereldsevenement uh, mag koken? Ja, het is heel leuk dat wij worden, ja, ik heb Maarten en Jasper natuurlijk goed en uh, ik, heb, ik heb vanaf minuut 1 al gezien dat die familie 1 hier naartoe kwam. En heb ik heb ook gezegd, ik wil maar wel wat doen, dus wil doe wel van altijd bellen. Dus ik ben op uh, vrijdag ben ik altijd de gastchef, al dit is het derde jaar alweer. En uh, uh, ja, ik vind het heel leuk om er die onderdeel van uit te maken en niet dat het nou zo belangrijk is. Maar ik vind het gewoon leuk om aan mee te werken, en maar iets om, om het op de kaart te zetten. En uh, uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat vind ik superleuk. Ik vind, ik vind, het, ik vind het hele evenement, dus, is zo bijzonder. Het is gewoon wereld. Ik zie hier wel echt uh, heel veel gangen. En je bent zo relaxed. Dus je hebt het allemaal weer. Uh, nou, natuurlijk is sterrenchef bereid alles perfect voor. Maar ik zou denken, je bent hartstikke druk, hartstikke uh, gestrest van wat je allemaal moet doen. Maar je zit hier gewoon heel relaxed. Nou, we zijn 70, 80 gasten. We hebben nu alles wel een beetje voorbereid. Ik heb een team bij me. Die hebben ook vanmiddag over de training gekeken. En we hebben met z'n allen gewoon alles goed voorbereid. Je weet nooit hoe het gaat lopen, wie er ineens allemaal dingen doet. Maar het is wel zo dat het vrijdag een beetje een ongeschreven regel is. Er zitten veel officials bij, mensen komen binnen, zijn druk met allerlei dingen nog. Dan een keer zes, dan een keer acht. Dan begint er iemand op later. Het is heel erg vrij blijven. Een beetje vrijheid bij je. Dus, uh, en zoals ze ook zeggen is, moet zo'n plaats, oké. Okay. Zeg lief, kom staan. Oh, uh, Carina, Carina, Carina, oui? Carina ja. het spijt me heel ja. erg. Ik had nog wel wat van alles willen horen. Maar we worden net getipt door onze techneut dat we moeten afbreken. Want het, ja. Ja. Nieuws, komt wow. het nieuws komt eraan. Heel hartelijk bedankt ja. voor deze al, bijdrage. Ja. Ik ben er ook super blij mee. Zo Hartstikke echt. Dank. Nou, en okay, uh, laat en iedereen smakelijk zef, bedank eten bedanker. straks. En Leon bedankt ja, hè. Hartstikke ja. leuk. Ja hoor. Joep. Bye bye. Dag, dag. Ja mensen, dan zit het er voor ons helaas op. De vier uur zijn voorbij gevlogen. We hadden er nog wel vier willen doen, maar het is zij niet zo. We gaan het overdragen straks, de uitzending, naar onze collega's. En uh, ik sluit af uh, met te danken aan uh, Racecafé Rabbel. Mijn dank gaat naar Beppe. Mijn dank gaat naar Sandra en Thomas. En... Uh, ik mocht nog even doorgeven dat er voor morgenmiddag tijdens de kwalificatie bij het racecafé Rabbel nog plaats is om binnen te komen lopen en te kijken op het grote scherm. En dan komt ook Ria Valk, die is morgenmiddag ook aanwezig om haar nummer te promoten. Ziggo komt ook langs om te filmen. Dus wil je even in de schijnwerpen staan en gezellig met Ria meezingen en naar de kwalificatie kijken. Ik zou zeggen kom morgenmiddag dan naar Café Rabbel. We hebben genoten! Tot ziens. Bedankt. En jij ook bedankt hè, Ja, bedankt. Dag. Heel graag gedaan. Een fijne middag.